Kijk nou, wat staat er nou weer in de klas? Huh? Huh? Het lijkt wel een chemische vuilniszak. Huh? Uh, ik, ik beweeg. <totstuk> Goedemorgen, mijn naam is juffrouw let's Kop. Ah! <totstuk> wat is er leeg? En je als geen figuur, geen gezicht als een stinkende das. Huh? Als een stinkende das? Jeet? Wat is een stinkende das? Een das? Dat is een zoogdier die gas al loslaat. Oh, je bedoelt, er is familie van je. Ah. Jeugd, je bent zo lekker als een nacht. Je bent er niet zo lekker als ik had verwacht. De haar zit zo stijf, en het lijkt wel van steen. In de klas zit iedereen te wenen. Het zweet loopt met lieders langs haar benen. link is mijn zicht geheel verdwenen. Is het smok, is het kaas? is je een Je bent een lekker als Je Je Je Je bent lekker Je is Dit is DJ Grapman. Die gaat tegen jullie zeggen. Tot ziens, ik ga naar het t